Dank u wel, uh, meneer Paap. Daarmee is het uh, eerste algemene stuk over uw beschouwingen en uw vooruitzichten naar 2011 en verder uh, geweest. En ga ik door naar een eerste reactie van het college. de Toner. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, er zit iemand te zwaaien in Excuses, Excuus, mevrouw Van der Veld. Ja, ik heb een voorstel, uh, wij zouden zo'n rond een uur of negen even een korte pauze inlassen. Is dat niet het juiste moment dan nu voor de beantwoording? Ik had in gedachten om uh, eerst een ronde van het college te doen... dan vervolgens uh, in het algemeen te kijken van uh, is daar een kort debat voor... want we gaan ook nog per programma op in... En mijn analyse is een beetje gelet op alles wat u heeft gezegd, dat dat debat in de algemene zin misschien niet zo lang gaat duren. Als u daar anders over denkt, want dan zouden we rond half tien een schorsing kunnen hebben. Maar als u daar anders over denkt, gaan we nu een kwartier schorsen. We zijn twee uur inmiddels in touw. Het kan nu ook. Ik, ik weet niet hoe mijn collega's daarover denken. maar Ik zie instemmend geknik. Dan gaan wij een kwartier. Pauzeren. Maximaal. Of zegt u tien minuten. 10 minuten? Prima. Ik ben niet over 10 minuten terug. Oké, okay, ja, dan kunnen wij ook een kopje koffie hebben. <laughs> nou, dat drink ik niet, dat weet je. Ja, nee, nee, dat is zo. We hebben nogal een paar uh, bouten uitspraken gehoord. Ja, we, er is nog wat een ander. En ik moet zeggen dat uh, uh, ja, de laatste sp twee sprekers mij eigenlijk het meest boeide. ...die hadden nogal wat punten... De, ...het circuit daarvoor... De, dat was uh, met D66 met name. De, bij de D66... D66 uh, ...daar waren er nogal wat flinke uitspraken gedaan. Ja, met name... ...als ze zou belangrijker zijn dan Zandvoort. Ja, ja, ja. Dat vind ik nogal een behoude uitspraak. Ja, ik weet niet of dat hij is... dat kan staven, maar ik geloof er helemaal niets van. Ja, en, en destijds in de... ...tachtiger en negentiger jaren... ...de, de gemoetkoming aan het circuit... Uh, ik dacht, het circuit die eigenlijk wel waar had gemaakt, Joop En helemaal heeft Hele nieuwe heeft, pitgebouwen, uh, ja. uh, hoofdtribune ja, vernieuwd, nieuwe baan, nieuwe baan uh, van alles en is er. Een nieuwe afzetting, allemaal. Ja. Ja, ik, ik weet niet waar, uh, waar Robert de Vries dat vandaan heeft. Ik ben bang dat hij niet helemaal goed is geïnformeerd. Nee, want er is, er is voor miljoenen zo niet tientallen ja, miljoenen geïnvesteerd. Nu staat er miljoen. nog een nieuw wedstrijd toren op het, op het plan. Ja, of dat doorgaat is natuurlijk een tweede. Want naar mijn informatie zijn ze bezig om het circuit toch te verkopen naar een investeringsmaatschappij. Die dan ook een, een, een hotel gaat neerzetten. En of daar een nieuwe wedstatoren bij hoort, dat kan ik niet inschatten. Ja. Of het nodig is, dat kan ik ook niet inschatten. Dat is het tweede. Maar ik vind dat Zandvoort, uh, dat, uh, qua circuit, uh, uh, vele malen belangrijker is dan het circuit in Assen. Met name natuurlijk voor de autosport. Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat is zeker zo. Zeggen wij heel chauvinistisch ook, natuurlijk. Nee, nee, nee maar, ja, ik, ik, maar het is, is ook zo. Ik, ik vind dat gewoon. Ja, en dan, David. Uh, ja, dat leek wat, wat Nick Meijer zei. Uh, Post op 51. Ik <lacht> vond het ja, een ja, leuke opmerking. Ja, ja, ja. Helemaal goed. Ja, ja. Ja. En, en trouwens, wat jij zei, de laatste twee sprekers. Want uh, ook ja. Willem Paap Die heeft uh, goede dingen gezegd. Ja, hier. nou, en ik vond het ook een hele nuchtere en goede opmerking. Dat je zei: ja, mensen, uh, we kunnen nu wel allemaal plannen maken. Maar deze nieuwe regering. Zou we nog wel eens harder kunnen gaan snijden of grotere veranderingen brengen dan wij nu denken. Dus we moeten afwachten. Ja, we moeten best ja, nog ja, ja, ja. En uh, eigenlijk nog niet al te concrete plannen ja, maken, ja. want we weten helemaal niet of het kan. En wat vond je dan van het afkorten door de voorzitter van Michel Demmers? Ja, nou het schot voor de boeg uh, ja, was voor mij niet echt nodig... Maar achteraf bleek het wel een beetje nodig te zijn, want het, het, het, het ging wel heel erg lang duren. Jawel, maar ik vind dat met name tijdens de Algemene Beschouwing men gewoon de tijd moet krijgen, ongeacht hoe lang het ja. uh, epistel is, dat ze wel voor ja. willen lezen. Maar ik, ik meende van de burgemeester begrijpen dat voor de vergadering, uh, misschien in beslotenheid, uh, afspraken waren gemeest, gemaakt over de tijdsduur. Ja, ik, ik, ik durf er niks over te zeggen. Ik heb daar geen informatie over. Nou, de burger. Dat vind ik wel jammer het, eigenlijk. Die, en we die. kunnen daar natuurlijk wel, ja, als als ik dan als zandvoesse kan daar uh, uh, proberen een vinger achter te krijgen. Um, ik, ik heb namelijk alle algemene beschouwingen voordat ze uitgesproken werden gekregen. En vanmiddag de laatste was van GroenLinks. En verreweg de langste was van D66. Dat was uh, 6,5 A4'tje. Uh, uh, gelukkig heeft Robert de Vries die niet allemaal uitgesproken. Hij begreep dus eigenlijk de boodschap van, uh, van de ja, Helemaal ja, ja. goed en, uh, en Demmers was een goede tweede met ja, 4,5 ja, A4'tje. Ja, ja. Nou ja, Michel heeft <coughs> een beetje over zichzelf afgeroepen. Maar dat Door doet hij al een paar weken natuurlijk eigenlijk. Uh, eigenlijk. Uh, dat en dat is jammer. Ja. Want daardoor heeft ze boodschap had misschien toch wat aan kracht uh, verloren. Ja. Dat is jammer. Ja, oké. Okay. En uh, nou ja, uh, ja, eigenlijk een klein beetje uh, meer van hetzelfde van de overige partijen. Alhoewel uh, het verhaal van Belinda Geurundsson, al was het alleen maar door de vormgeving, er wel even uit uh, Ja, wat ik al zei. Uh, en ik vind dat veel, een veel betere gelegenheid. Dus om algemeen beschouwing tijdens de voorjaarsnota uh, uit te spreken. Ja. Want dan heeft namelijk het college nog de kans... Een week of, nee, wat zeg ik, een maand of 6, 7, om daarop in te kunnen spelen met betrekking tot de nieuwe begroting ja. van het volgende jaar natuurlijk. Ja, als je nu in je, inderdaad, als je nu in je algemene beschouwing nog veranderingen wil, ja, kan dat eigenlijk niet. Kans, want nee. 1 januari is het nieuwe jaar, begrotingsjaar. Nee, nee, je kan er vergif op innemen dat deze begroting gewoon wordt aangenomen, of ze nou ja. de ene kant of de andere kant ja. willen, het wordt gewoon aangenomen ja, natuurlijk. Ja. Nou, hoopgevend, en dat was een teneur die ik bij meerdere heb gehoord, is dat. Toch wel uh, de mening is om niet de last van de zandvloer ja. te verhogen. Ja, nou, de, die uh, intentie heeft denk ik de gemeenteraad al, al jaren ja. uitgesproken. Ja. Als ze dan uh, bekort, uh, verkort moet worden, dan is het maar over de, over de eigen uitgaven. Ja. En proberen aan de andere kant wat inkomsten, met name dan van de toeristen, binnen te krijgen. Maar we zijn de toeristengemeente, we ja, het ja, zijn, Don. Ja, ja. En uh, laat ze er maar voor, ook voor die voorzieningen die ze krijgen, laat ze er maar voor betalen. Ik ja. heb er geen probleem mee. Uh, daarom ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig naar Deltaplan Toerisme. Ja. Wat uiteindelijk de, de fundering voor deze ja, meer inkomsten ja, moet worden. Ja, ja, ja. Uh, hoe dat eruit gaat ja, zien. Ja. Zullen we zullen binnenkort de uh, wethouder daar eens over vragen. Nou, en dan heb ik nog, uh, en dat uh, spreekt mijn sportraad aan. Uh, want, uh, met name, CDA heeft gezegd van uh, uh, de Sportraad moet als uh, adviescollege uh, voor, uh, voor het college gehandhaafd blijven. Ja. Uh, met name in, het, uh, in verband met het actualiseren van de sportbeleidsplan 2010-2014. Dat is dus eigenlijk al wat, wat kort dag. Want die had eigenlijk al klaar moeten zijn. En ik had begrepen van wethouder Tonen dat dat ook inderdaad het geval zou moeten zijn. Is nog niet klaar. Maar ja. ik vind wel dat ze een behoorlijk lans hebben gebroken om de sportraad dus in ere te houden. Ja. Uh, ik heb er zelf zeven jaar in gezeten. En ik vind dat het een, een, een, een behoorlijk uh, college is. Daarvoor toen het nog geen adviescollege van het college was was of adviesraad misschien van de college was uh, was het eigenlijk min of meer een papieren tijger en dat is nu toch wel omgedraaid. Er zijn behoorlijk adviezen gegeven aan het college die ook te harten zijn genomen. Ook enkele dingen die niet zijn meegenomen. Maar dat is natuurlijk logisch. Omdat je dan als raad, als adviesraad gevaagd en ongevaagd advies kan geven. Ik vind dat het een, een goede zaak is als het inderdaad doorgaat. Ik heb vernomen dat het op de, wieg staat, op de weeg staat. De ene kant wel, de andere kant niet. Ik zou het jammer vinden doen. Ja, nee, ik denk ook dat zij moeten blijven. Er moet een stem op het Raadhuis zijn. Die uh, vanwege de sport, de gecombineerde sport in Zandvoort uh, daar. Uh, een, een goed woordje doet ja. of in ieder geval daar informatie neerlegt waar beslissingen op gebaseerd ja. kunnen ja. worden. Te meer omdat ook de leden van de sportraad een, een behoorlijke sportachtergrond ja. hebben natuurlijk. Ze zijn allemaal uh, via een sportvereniging zijn ze erin gekozen. En de merendeel heeft uh, al een hele behoorlijke dienst in, in de sport. Goed, uh, de burgemeester zei tien minuten... Ja. We gaan nog een klein beetje muziek doen. Ja, Pascal. Ik uh, hoor het pingeltje nog is niet, dus laten we nog even muziek gaan luisteren. We komen straks graag bij je terug met een live verslag van de uh, ontwerpbegroting 2011.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 van de voorzitter heeft geklonken, dames en heren. Luisteraars, over enkele minuten gaan we weer terug naar de live beraadslagingen over de ontwerpbegroting 2011. Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Toner voor de eerste reactie van het college. Meneer Toner. Ja, dank u wel, voorzitter, om uh, maar door te beduren op uh, datgene wat de laatste spreker zei... Uh, Vanuit een voetbalgedachte van hier ver vandaan. Met geen woorden maar daden. Zou ik willen zeggen op een slof en een oude voetbalschoen kunnen we het beleid in ieder geval nu niet gaan voeren. Dus wat dat betreft mogen we uit 0-10 deze keer wat lenen. Terwijl 0-20 toch het hart ligt. Lijkt mij. Ja maar dat was weer een andere club. De wethouder heeft het woord. Voorzitter, bij de, bij de voorjaarsnota hebben wij met elkaar uitgebreid gesproken... over de lijn die we zouden gaan, gaan uitzetten bij, bij deze begroting. En u heeft ons daar een aantal handvatten voor meegegeven. En wij hebben die, die handvatten opgepakt en verder uitgewerkt in de begroting... zoals u nu voor u ligt. En een van de belangrijke punten daarbij... Uh, is dat wij hebben, met z'n allen hebben gekozen om uh, na deze begrotingsvergadering te starten, met een uh, door de raad, college en organisatie uh, gezamenlijk aan de slag gaan om in de werkgroep ombuigingen uh, het hoofd te gaan bieden aan al het, alles wat er op ons af zou kunnen gaan komen, en ook de dingen waarvan we al weten dat die op ons afkomen. Uh, en ik zeg maar nadruk de werkgroep ombuigingen en geen bezuinigingen. Omdat wij niet alleen over bezuinigingen praten, maar ook werkelijk over ombuigen. En um, ja, u heeft het allemaal in verschillende bewoordingen gehad over de uh, lasten, de verzwaringen uh, die er zouden kunnen plaatsvinden. Ik dacht even dat mevrouw Keuransom uh, bezig was om tegen meneer Rutte te zeggen van... Joh, ga eens wat beter om met die lastenverzwaringen... en leg ze neer daar waar de sterkste schouders zijn. Maar uh, helaas moest ik aan het eind concluderen... dat het toch meer ging over datgene wat wij hier aan het doen zijn. En uh, ik begrijp dat verhaal natuurlijk voor een groot gedeelte wel. Uh, die Henk en Ingrid die uh, bij, uh, bij haar op uh, koffievisite zijn geweest. Uh, zulke visites uh, krijgen wij als college zeer regelmatig. En wij proberen ook aan alle kanten om ervoor te zorgen dat die lastenverzwaring zo gering, mo gering mogelijk zijn. Maar er moet me wel iets van het hart. En uh, de heer uh, Stammers heeft daar eigenlijk ook wat over gezegd. Wat mij van het hart moet is... dat er de suggestie gewekt zou kunnen worden... dat wij in Zandvoort zwaar in de lasten zitten... wat betreft onze inwoners. En ik moet u zeggen, gelukkig... Niets is minder waar. Er is een onderzoek geweest van de Consumentenbond afgelopen maand. En in dat onderzoek blijkt dat de goedkoopste gemeente van Nederland is Veldhoven met 666 euro aan lasten voor de burger. De duurste is wonderlijk genoeg Appingendam met 1294 euro. En Zandvoort heeft 854 euro aan lasten. En dat resultaat betekent dat van alle gemeenten in Nederland er 60 goedkoper zijn. Eén is precies even als Zandvoort. Maar er zijn er 368 duurder, tot veel duurder, dan Zandvoort. En ik denk, ik moet u dat toch eens een keer meedelen. En het lijkt me hier het juiste moment. En dat wil niet zeggen dat we dan maar moeten gaan kiezen voor lastenverzwaringen. Dat is heel wat anders. Maar ik wil wel aangeven, zo gek doen wij het nog niet in Zandvoort. En dus verhalen van het is in Zandvoort zo zwaar, ja, die moet ik dan toch met een korreltje zaad nemen. En natuurlijk hebben veel mensen het zwaar. En vandaar ook dat wij het coalitieprogramma heel nadrukkelijk hebben gezegd dat wij de zwakkeren in onze samenleving willen ontzien. Voorzitter, ik deel de zorgen die uh, Sociaal Zandvoort, maar ook uh, diverse andere partijen uh, hebben, uit, uh, hebben uitgesproken over uh, de financiële toestand van de gemeente, over de uh, financiële toestand van onze inwoners. En uh, je moet constateren, want verschillende sprekers hebben het gehad over dat het mogelijk nog wel eens zwaarder zou kunnen worden bij de uitkering van het gemeentefonds, naar na zich nu laat aanzien, en dat heb ik u ook verteld... Tijdens de commissievergadering eh, zal de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren eh, zelfs licht stijgen. Het minimaal 0,9 procent. En afhankelijk van hoe het inflatiecijfer is gaan we er dan iets op vooruit of, of iets op achteruit. Maar daar ligt niet het pijn. De pijn die gaat liggen bij de specifieke uitkeringen, want die staan zwaar onder druk. En eh, kortingen... ...komen op ons af en zijn op ons afgekomen... ...bij specifieke uitkeringen... ...en efficiëntiekortingen komen op ons af... ...bij zaken die straks naar ons toekomen. En ik wil ze niet onvermeld laten. De WWB... ...circa vier ton gekort. Inmiddels al. De WSW... ...circa een ton gekort. Onze kosten, he, voor de gemeente Zandvoort. Terwijl er uh, nog... Een, um, ...in het uh, verschiet ligt... ...een verdere versobering van de WSW... Waarbij de regering voor oog heeft dat er nog maximaal 30.000 mensen in de WSW terecht zouden kunnen. Dat betekent dat er 60.000 uit moeten stromen. En vertelt u mij maar waarheen. De die komt naar de gemeente toe en er komt één regeling aan de onderkant van de samenleving. Nog niet bekend hoeveel, maar daar zal ongetwijfeld een efficiëntiekorting op komen. De huishoudelijke hulp heeft... Een, een korting ondergaan en voor zand voor twee keer. Wij zijn gekort omdat we voor de gemeente waren voor ongeveer 290.000 euro. En we zijn voor ongeveer 220.000 euro gekort omdat de minister vond dat er wel genoeg geld was voor de huishoudelijke hulp. Dus wij moeten maar gaan kijken hoe we die vijf ton minder van 2,3 uh, naar 1,8, ongeveer, of 2,2,5 naar 1,7,5 miljoen, uh, hoe we daar dan... Uh, uh, ...hetzelfde werk mee kunnen gaan verrichten voor onze inwoners. Terwijl uit aanbesteding pas gebleken, geleden gebleken is dat uh, de, uh, de bedragen nu wat reële geraamd zijn. En uh, wij nog moeten maar gaan zien hoe we dat kunnen gaan rondbreien. De jeugdzorg komt ons toe. 2015 is het, uh, is het getal. En er worden al jaarlijkse bezuinigingen daarop ingeboekt. Maar de efficiencykorting is 300 miljoen euro. Dat is voor Zandvoort ongeveer drie ton die we dan minder krijgen... omdat wij zo efficiënt de jeugdzorg zouden moeten kunnen gaan uitvoeren. Hetgeen ik ernstig betwijfel... en ik, ik ben een van de weinigen geloof ik in, in, in deze regio... die uh, niet blij is met het feit dat de jeugdzorg onze kant op komt. Uh, en dan tot slot, voorzitter, uh, nog de, uh, de activerende ondersteunende begeleiding... uit de AWBZ die nu volledig richting de gemeente gaat komen... Al met al zijn dat dingen die mij in ieder geval zorgen baren als portefeuillehouder die hier zeer nadrukkelijk mee te maken heeft. Maar ook als wethouder van financiën, want wij moeten straks maar zien hoe we het allemaal rondmaken. Dus ik begrijp uw zorgen en ik hoop dat u ook de zorgen van het college begrijpt. Sociaal standvoort had nog een... Een vraag over de huishoudelijke hulp. De klachten van, uh, over de huishoudelijke hulp die sociaal antwoord bereikt hebben. Uh, wij hebben het al een keer over gehad. Ik heb er, uh, ik heb er toen naar gekeken. Ik heb gekeken naar de klanttevredenheidsonderzoeken. En ook onlangs is er nog een klanttevredenheidsonderzoek uh, geweest. Daar krijgt de resultaten nog van. En daaruit uh, ja, krijg ik toch andere signalen. Namelijk dat men wel tevreden is over datgene wat er gebeurt. Klachten zul je altijd houden. En daar moeten we denk ik dan ook maatwerk op leveren. En dan, dan is het van belang dat we ook weten wie uh, het betreft... en hoe we, en dan kunnen we kijken hoe we die het beste kunnen helpen. Maar daar komen wij ongetwijfeld nog samen een keer op terug. Voorzitter GroenLinks uh, zegt in algemene beschouwingen... Uh, door het collegebesluit, let wel geen raadsbesluit... is er geen productenbegroting meer openbaar gemaakt. Uh, sterker nog... Er is geen productopgroting gemaakt. De productopgroting is een product van het college zelf. Dat is eigen begroting voor het college. En wij hebben gemeente in het kader van de efficiëntie dat niet meer te, hoeven te, maken, te moeten maken. We hebben een programbegroting, we hadden een productenbegroting En uh, de, de, de organisatie zelf heeft nog een werkbegroting. En twee van die dingen is meer dan genoeg. Vandaar dat wij de productenbegroting hebben afgeschaft. En dat hoeven ze dus niet in de raad te vragen. Want dat, is ons, dat zijn onze werkboeken die we niet meer produceren. Uh, voor de raad hebben we wel achterin uh, de huidige begroting, programma begroting nog een uitgebreider arsenaal aan gegevens uh, uh, opgenomen. Zodat u daar toch het zicht op blijft houden. Voorzitter, uh, D66. De heer De Vries uh, had een aantal behartenswaardige zaken. En uh, ik moet u zeggen... ik veel in wat, wat hij, uh, hij vertelde, daar uh, herkent het college zich wel in. Uh, onder andere als je praat over de visieontwikkeling met betrekking tot de toekomst, kerntakendiscussie, uh, al dat soort dingen die genoemd zijn. Uh, ja, die visie, die gaan we inderdaad samen bepalen. Ik heb net al gezegd, de werkgroep Ombuigingen. En de eerste bijeenkomst daarop is uh, op 18 november. En ik kijk daar ook naar uit, uh, om te zien hoe wij daar met z'n allen om, mee om kunnen gaan en hoe wij... ...op een creatieve, inventieve en effectieve manier... ...kunnen komen tot de uh, benodigde ombuigingen en bijstelling van visies... ...voor de jaren 2012 tot en met 2014. Datzelfde geldt voor, voor het standpunt van, uh, van uh, D66 wat, wat betreft sport. Uh, zoals u weet, uh, en u zou het aan mijn omvang niet zeggen... ...maar doen wij in Zandvoort vrij veel aan de bestrijding van overgewicht... Met name dan bij jongeren, maar we doen het trouwens ook bij ouderen... door middel van allerlei projecten. En volgende week uh, is er, toevallig staat een heel nieuw uh, project... Ik Lekker Fit. Volgende week ook uh, wordt uh, er aangesloten... Nee. meneer, uh, meneer Gijsdenrode voor de luisteraars thuis zit drie wethouders aan te wijzen... die klaarblijkelijk alle drie in het kader van het overgewicht vallen. Uh, waar uh, tot grote hilariteit van hemzelf en uh, de heer Bluis... Uh, en het is zo, klopt. Uh, maar sport heeft een belangrijke functie, zeker voor kinderen. Maar ook voor volwassenen is het erg belangrijk. Het bewegen is belangrijk. Dus wij vinden elkaar daar helemaal, uh, meneer De Vries. En wij doen er ook vrij veel aan. En wij zijn ook van plan om dat zoveel mogelijk te blijven doen. En we hebben ook subsidies aangevraagd, links en rechts. Om uh, dat soort activiteiten nog uh, uit te kunnen bouwen. Uh, ja... Uh, de heer De Vries kwam met het verhaal dat bij uit het, eh, de cijfers van de wet werk en bijstand blijkt. Dat er nog wel een aantal mensen aan de slag kunnen. Ik onderschrijf die visie. En we hebben ook vorig jaar daar een onderzoek naar laten doen. En vervolgens zijn we bezig gegaan met het uh, uitzetten van allerlei trajecten. En uh, de mogelijkheden die de heer Vries noemt, publicitische dorpwachten. Dat zijn zeker mogelijkheden die we ook naast andere mogelijkheden die we uh, ook al in kaart hebben gebracht, uh, zouden we kunnen gaan benutten. En u kunt uh, begin 2011, we zouden eigenlijk eind van dit jaar al met uh, dat plan komen, maar omdat we een beetje nog aan het kantelen waren binnen die organisatie, hebben we gezegd, nou, pak het nou allemaal in één keer mee en op. En begin 2011 komt er een beleidsnota naar de Raad die uh, met name op deze materie verder in zal gaan en waarin wij u voorstellen zullen doen. Opleidingsinstituten en sa meer samenwerken met opleidingsinstituten, eh, passende en, en aangepaste scholings- en trainingsprogramma's ontwikkelen, eh, is, is de voorstel van D66. En ik moet u zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens, maar dat doen we ook al. Paswerk, het eh, WSW-bedrijf heeft zich helemaal doorontwikkeld en is zich aan doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf en werkt ook nauw samen met onder andere Nova College en Dunamare om allerlei trajecten. Scholingsmogelijkheden, enzovoort, enzovoort, uit te bouwen, zodat we uh, slagvaardig en adequaat uh, de toekomst in kunnen met, uh, met, met paswerk, maar zeker ook ten behoeve van onze inwoners. Nog tot slot, uh, voorzitter, de combinatiefuncties. Zandvoort zit uh, wat betreft uh, de combinatiefuncties, dat zijn functies tussen sport, cultuur en onderwijs, in. Uh, om hem even vrij kort samen te vatten. Uh, wij zitten in de uh, wat zo mooi heet de vierde tranche. Die vierde tranche die is in uh, 2000, 2011 in. En in december komen wij met het voorstel naar u toe. Omdat wij uh, eind van dit jaar dan een, uh, een, uh, een intentieovereenkomst met het Rijk moeten tekenen. Waarbij we uh, die combinatiefuncties vorm willen gaan geven. En er wordt op dit moment wordt er nog onderhandeld tussen mensen van onderwijs, van sport en van culturele instellingen. En ik hoop zo snel mogelijk met dat voorstel naartoe te komen. Uh, voorzitter, dat brengt mij bij de beschouwingen van de Partij van de Arbeid. Uh, ja, nou, ik, over die lastverzwaaring heb ik net al gehad. De heer Stammis zei van ja, we moet daar wel eerlijk in zijn. Niet alleen met de percentage, maar ook enkel de enkele euro's. Nou, ik heb net al even aangegeven waar wij op dit moment staan het is bijna van waar staat je gemeente dan in dit geval. Uh, dus daar ga ik niet verder meer op in. Um, maar de heer Stammers had het ook over. Die kaart er twee dingen aan bij, bij financiële tekorten. Zowel paswerk als VHK. Maar hij noemde in één adem van, uh, dat die dingen zijn ontstaan door beleidsfouten. Dat zou je van de VHK kunnen zeggen. Uh, maar, maar natuurlijk niet van paswerk. Paswerk is juist uh, sinds, uh, sinds 2002... 2004, sorry. Uit een, uit een vrij diep dal gekropen. En heeft, heeft alleen maar positieve resultaten tot nu toe gehaald. Uh, en ja, helaas. Omdat men in Den Haag heeft beslist. Dat er nog wel eens wat geld weg kan. Bij, uh, bij de WSV, Waardoor we 1,2 miljoen als paswerkbedrijf minder krijgen. En dat betekent voor de gemeente Zandvoort ongeveer een ton. Uh, als alles fout loopt. Dus als er niet meer geen, uh, inkomsten gegenereerd worden. Maar ik wil daar toch... Niet zetten in dezelfde lijn als, uh, als datgene wat er bij de VRK uh, heeft gespeeld. En nog speelt. Zoals u zegt voorzitter, uh, 1811 dan starten we met die werkgroep ombuigingen. En het CDA geeft daarbij onder andere aan van, uh, dat het wel verstandig lijkt om uh, als college te gaan kijken binnen het programmaatschappij en zorg naar uh, kostenbesparingen. Uh, ik ben het er helemaal mee eens. En zoals u uh, ongetwijfeld weet, uh, meneer de Rode, hebben wij ook in het coalitieakkoord afgesproken dat uh, in, uh, in, in deze materie, daar waar we juist uh, uh, de, de, de, de zwakkeren in de samenleving willen beschermen door ze niet verder uh, op kosten te jagen uh, en ook niet om dingen af te pakken, voorzieningen af te pakken die zij op dit moment hebben, hebben wij gezegd, daar gaan we kijken naar kostenbesparing en efficiëntie. Dus, wat dat betreft is dat, uh, zitten wij wat dat betreft op één lijn. <lacht> meerdere hebben het gehad over de, de, de, de, de, de cijfers die al vertaald zijn in de memory van antwoord. Dat hebben we expres gedaan om u te laten zien van hey, daar moeten we ook nog wat mee. En dat zullen we ook met die werk op ombuigingen zeer nadrukkelijk moeten gaan doen. Maar u heeft de BERAP 2 nog niet gezien en daarom even maar voor uw uh, beleving... Uh, wat is nou de oorzaak van uh, de, uh, die, die, die 320.000 ongeveer uh, negatief bij de BERAP? Die wordt voornamelijk veroorzaakt door de 400.000 euro die uit de WWB is gehaald in juni. We hadden in uh, november vorig jaar een, uh, een financieel plaatje gekregen wat vier ton hoger lag... Maar uh, minister Donner heeft uh, in juni gemeend 400.000 voor Zandvoort dan. 400 miljoen, maar dus voor Zandvoort 400.000 uh, uit uh, de huishoudelijk hulp te halen. Omdat hij vond dat, dat, uh, dat daar toch wel genoeg geld in zat. U weet dat daar veel commotie over is geweest en nog, nog over is. Ik vrees met grote vrees dat het gewoon hierbij blijft en dat het ook structureel straks zal worden doorgezet. Uh, u geeft aan in de, in de beschouwing dat, uh, dat u al bij de begroting 2011 uh, zou willen aangeven... welke richting we op willen met, uh, met het huishoudboekje van de gemeente. Maar ik denk dat dat een, een, toch wat voorbarig is om dat op deze manier te doen. Normaal gesproken is de, de, de werkwijze bij een Beraap uh, datgene wat je tekortkomt... haal je uit de algemene reserve. Datgene wat je overhoudt bij een Beraap stort je in de algemene reserve. En je structurele consequenties die vertaal je dan daarna in begrotingsbeleid... En dat is waar, nou, waar straks die werkgroep ombuigingen uh, zo specifiek voor bedoeld is. Dus Als u het in die zin bedoelt, dan, uh, dan, uh, dan zijn we denk ik volledig met elkaar eens. Uh, mocht dat niet zo zijn, dan, uh, dan, dan hoor ik dat graag. Uh, de Ouderspartij uh, constateert dat uh, de lijst van, uh, van oplossingsrichtingen... Uh, dat die op een terrein liggen waarvan uh, ze zeggen... Van, ja dat is nou juist een heel gevoelig terrein... Daar zijn wij denk ik met z'n allen over eens. Daar hebben we het ook in de commissie al uitgebreid over gehad. Ik heb toen ook gezegd... die lijst die uh, wordt nog uitgebreid. En we hebben hem expres uit de begroting gehaald... om die verwarring te voorkomen. Uh, die bladzijde 13, 14. En uh, dat stuk hebben we daaruit gehaald En dat moeten we dus apart beschouwen. Maar u krijgt nog voor de 18e... en ik weet niet zeker, maar ik dacht al dat het al bij de Griffie lag... een, uh, een, een lijst met veel meer zaken... van autonoom beleid van de gemeente... waar we wat mee kunnen... En sommige medebewindstaken. Want medebewindstaken kun je ook wel wat mee. Uh, zij het in mindere mate. Maar je hebt nog allerlei beleidsvrijheden bij medebewindstaken waar je naar kunt gaan kijken. Dus echt niet alleen maar op, op die terreinen. Ik zou daar dan ook als portefeuillehouder maatschappelijke zaken en zorg enzovoort, enzovoort voor zijn gaan liggen. Als al die dingen alleen maar de bespreekpunten waren en alle andere dingen achterwege zouden blijven. Want dat zou mij ook niet vrolijk stemmen. Ja, het tweede punt is de lasten nemen toe en de inkomsten blijven achter. Ik verwijs graag naar het coalitieakkoord waarin wij in ieder geval gezegd hebben... ...de zwakkere samenleving blijven ontzien. We hebben in het coalitieakkoord aangegeven... ...daar waar die niet nodig gaan we geen lasten verhogen. En dus dat, daar gaan we de bevolking ook mee ontzien. Neem niet weg dat je straks in je werkgroepombuigingen Frank en Vrij met elkaar daarover moet kunnen gaan discussiëren. En ik heb u net al geschetst wat de consequenties zijn die ons boven het hoofd hangen... als de specifieke uitkeringen die loop gaan nemen uh, die ik net uh, aan u heb uh, vermeld. Uh, voorzitter, volgens mij was dat datgene wat ik nog allemaal kon halen... uit de algemene beschouwingen van de diverse partijen. En ik eh, ben straks benieuwd naar datgene wat men gaat inbrengen bij de programma's... naar aanleiding van die beschouwing. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tone. Ik kijk even naar mijn linkerzijde. Meneer Taters nog dan aan een algemene reactie. Meneer Taters. Dank u, voorzitter. Het eh, totale palet aan onderwerpen dat mijn portefeuille raakt... is eh, bij de diverse partijen wel aan de orde geweest. En een aantal zaken wil ik toch nog wel even benadrukken... Uh, met name de zorg die de oudere partij uitgesproken heeft... over uh, de uh, hoge kosten en de tekorten die op zullen lopen... bij de vele projecten die hier in Zandvoort uh, lopen. Uh, ik, uh, natuurlijk is dat een voortdurende bron van zorg... maar dat neemt niet weg dat een aantal projecten... wij slechts uh, zullen starten op het moment dat de financiering rond is. En dan bedoel ik daarmee... Uh, wanneer er een grondexploitatie is, dan zal de grondexploitatie positief moeten zijn voordat wij het project starten. Dus uh, op dat moment uh, is de, de, de, de grote financiële zorg weg. Ten aanzien van het huis in de duinen en omgeving, wat ook genoemd wordt als zorg, kan ik u zeggen dat uh, de grond die vrijgespeeld wordt op het moment dat de Gettenbach zou verdwijnen op de plek waar hij nu staat... dat dat toch wel het tafelsilver is van de gemeente Zandvoort. Dus als daar een project van de grond zal komen... en dat zit er wel in... dan zal dat tenminste budgetair neutraal moeten zijn. Nou, zo gaan wij te werk. Het enige waar wij... Uh, zorgen over hebben op dit moment. Dat is, en dat is ook genoemd door diverse partijen... het bedrijventerrein wat toch wel uh, ter hand moet worden genomen. Waren het niet dat uh, het gebied wat bedoeld is als bedrijventerrein... niet ons eigendom is. Dat is nog steeds eigendom van Rijnland... en dat wordt ons te koop aangeboden voor 5,5 miljoen... en dat geld hebben wij niet. Wij kunnen ook niet... ...korte termijn daar een exploitatie eh, zodanig van maken dat dat budgetair neutraal zal verlopen. Maar wij hebben dat nog niet aangekocht. Wij zijn in bespreking op dit moment met de Hogeemraad eh, en eh, ook op ambtelijk gebied... ...om te kijken of wij op een gunstiger voorwaarde dat kunnen verwerven. Want we zijn ervan overtuigd en het staat dan ook in het... Eh, het coalitieakkoord en in het raadsprogramma... dat wij het bedrijventerrein uh, moeten gaan ontwikkelen in deze periode. Dat zal nog een halve job zijn, maar we zullen ons daar zeker voor inspannen... en proberen ook om dat budgetair neutraal uh, te krijgen. Uh, dat is ten aanzien van de projecten. Uh, dan is de zorg uitgesproken, onder andere door D66... Uh, dat de VVV op eigen benen moet gaan staan. En uh, ik kan u vertellen dat dat, uh, denk ik, uh, volledig uitgesloten zal zijn. Uh, dat ze op eigen benen gaan staan. Wel is de bood, boodschap meegegeven, uh, toen deze raad uh, zeer genereus subsidie verstrekt had bij de start van deze VVV, die overigens pas drie jaar draait, uh, dat zij uh, zelf geld moeten gaan genereren. En uh, de, er zal dus ook afgebouwd worden op het totale subsidie. Dat zal nooit naar nul kunnen. En uh, dat, dat hoeft ook niet, want, uh, of hoeft ook niet, het zou prettig zijn als dat wel kon. Maar de inspanningen die de VVV verricht, en ze zijn nu beginnen nu pas echt op stoom te komen en uh, u kunt dat wel zien aan de vele projecten die ter hand genomen zijn. Ze hebben hier een presentatie gegeven en ik heb begrepen dat velen van u onder de indruk waren wat er gebeurt. We hebben dat ook afgelopen zaterdag kunnen zien, een zeer geslaagde 50 plus dag, waar het hele dorp toch wel uh, denk ik aan zijn trekker gekomen is op economisch gebied. Uh, maar uh, het, het heeft de voortdurende zorg om de VVV inderdaad financieel in de tank te houden. En dat uh, doen zij ook uit eigenaar beweging en dat is alleen maar uh, prettig. Uh, wat ik uh, eventjes, uh, ja, uh, toch uh, zeg maar vanuit de tijd van de oppositie is dat misschien meegenomen. Nu is het echter coalitie geworden, het CDA. Dat ze nog even uh, wilden aangeven dat naar hun mening het uh, toerisme niet helemaal het tempo uh, in de vorige periode had wat zij dachten. Maar ik had toch gehoopt dat het kwartje gevallen was dat gedurende vier jaar gewerkt is, al gewerkt is met het Delta plan toerisme in het achterhoofd en dat nu alles bij elkaar komt en zeer binnenkort zal u een uitvoerige startnotitie bereiken waarin wij eh, alles uit de doeken zullen doen. Eh, ten aanzien van de heer Demmers voorzitter, ik wil het toch niet onbenoemd laten, in zijn eh, grenzeloze assertiviteit heeft hij toch ontdekt dat eh, vorige week er een, eh, op literair gebied een zwart gat gevallen is in Nederland en ik kan hem zeggen dat het eh, absoluut mislukt is om dat in te vullen. Ja. Het spijt me, voorzitter. Maar eh, ik denk dat ik het hierbij laat... en dat alle andere onderwerpen die toch ter sprake gekomen zijn... misschien bij de programma's weer terugkomen. Dank u. Dank u wel, meneer Taartes. Meneer Sandberger. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ik heb een aantal punten gehoord bij de algemene beschouwingen. De meeste punten zullen terugkomen bij de programma's... zoals Groen wordt genoemd door CDA, Partij van de Arbeid... D66 en Sociaal Zandvoort. Ik uh, verheug me nu al op de zinvolle discussie die we daarop gaan hebben. Uh, de nota Duurzaamheid, D66, heeft dat aangegeven. In 2011 kan ik u bedienen met de nota Duurzaamheid. Ik uh, neem uw uh, standpunt energie-neutraal dorp, neem ik bij deze alvast voor kennisgeving aan. De Postbus 2-commercial van uh, GroenLinks, van Virgil Barwits prachtig. En ik zie uw aanmelding voor uh, de zonnepanelen en zonneboiler graag tegemoet binnenkort. Uh, twee dingen die ik nog wel even wil aanstippen, personele lasten, uh, bij de algemene beschouwingen van OPZ uh, genoemd. Ik denk dat uh, ik uh, al uh, bij de commissievergadering al behoorlijk op ben ingegaan hoe dit college uh, wenst te gaan om te gaan met de ambtenorganisatie en wat voor visie wij de komende jaren gaan ontwikkelen... Uh, met betrekking tot efficiëntie. Maar misschien komen we daar nog terug in programma 8. En eentje die moest, moest me toch wel een beetje aan het hart, ook van D60. Uh, ik uh, ben blij dat u uh, heeft genoemd dat u eventueel de handhaving... eventueel wil outsourcen, dat u daar een onderzoek naar wil hebben. Ik uh, hoop dat u stem hebt dan op 23 november, als we daarover gaan praten... Wat in de uitvoeringsprogramma staat dat wij daar een onderzoek naar gaan doen in 2011. Dank u wel, uh, meneer Sonbergen. In de algemene zin heeft u een aantal zaken uh, direct en indirect opgemerkt over... Uh, wethouder Sonberg gaf het net al aan, uh, handhaving. Uh, ik denk dat wij ons allen goed moeten realiseren dat dat een uh, bijzonder uitdagend en ook dynamisch onderwerp steeds is waarom zeg ik dat? Je kunt handhaving die vooral meer jaren gestructureerd en gecultureerd moet worden. Pas handjes en voetjes geven als je daar ook een visie bij hebt. En die wil ik eigenlijk in drie kernwoorden met u delen. En als het goed is heeft u ze al eens vaker gehoord. En dat gaat enerzijds over vertrouwen geven, verantwoordelijkheden neerleggen aanspreken. En dat leidt er dan toe dat je je zaag gezamenlijk ook verantwoordelijk voelt, al dan niet onder regie, voor iets wat ontstaat. We zijn daar nu, denk ik, 1,5 jaar mee bezig. Wij merken dat dat traject weer bastig is. Het is nieuw ook. Vooral het samenwerken en gezamenlijk optrekken van alle belanghebbenden is ook nieuw voor Zandvoort. Dat zal u ook niet verrassen. Ik bedoel het ook niet als verwijt, maar als constatering. En dat betekent dat je continu daar energie en vooral de dialoog in moet voeren om daar iedereen op één kant te houden en zo langzaam dat te gaan beïnvloeden. We hebben gezien, Sociaal Zandvoort heeft het genoemd, dat we in het centrum, denk ik, iets uit de pas zijn gaan lopen. Ter zake van wat we daar gewenst vinden en normaal vinden tussen aanleidingstekens. En inmiddels is daar door actief bijsturen, zijn we weer in de richting van gewenst aan het gaan. En dat, dat bedoel ik met de dynamiek enerzijds van het centrum, maar ook daarbuiten. Zodra je in zo'n traject de bandbreedte wat oprekt en de verantwoordelijkheden vooral ook laat liggen... merk je dat je goed vinger aan de pols moet houden... om daar dan weer mensen op aan te spreken. Dus dat gaat ons energie vragen niet kosten en ook veel opleveren. En dat past dan ook binnen de visie die er langzaam tot stand lijkt te komen... dat handhaving vooral anders zal moeten. En ik denk dat het college de komende twee, drie, vier jaar... met allerlei voorstellen gaat komen... Die daar gevolg aan hebben. Ik denk dat de parkeervisie daar al een voorbeeld van is. Uh, flexibeler, digitaliseren, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal ontwikkelingen die op ons afkomen en die meegenomen kunnen worden. Een stuk van die verantwoordelijkheid ook neerleggen bij inwoners daarin. Wel goed aangeven. En zo op die wijze kijken van wat zijn de effecten en welke kansen biedt dat dus. Voor heel veel mensen en alle betrokkenen. Dus... U kunt wat dat betreft, denk ik, als het licht helder is en de richting ook helder, voldoende daarin participeren. En daarmee heb ik spelenderwijs aangegeven dat het college onderschrijft het belang van participatie, dat we bezig zijn met een paar trajecten die nieuw zijn, die ook energie vragen. Het is een andere werkwijze en dan zullen we absoluut eens een keer struikelen in zo'n werkwijze. Maar ik denk dat het nuttig is dat we elkaar die ruimte gunnen om daarvan te leren en dan gaat dat vanzelf indalen. Dat wil ik u in eerste instantie meegeven. Wij komen toe aan het rondje debat. Wie wenst in algemene zin een aantal dingen in het debat neer te leggen? Ik noteer eerst meneer baber Wilson. Niemand anders of bewaart u uw kruid bij de programma's? Dat kan natuurlijk. Nou, Meneer baber Wilson, meneer Simons. U gaat onderling in debat. Nee hoor. Nee, Bouwberg Dank u voorzitter. Ja, ik, ik wilde toch even reageren op hetgeen uh, wat wethouder uh, Sandberg uh, opmerkte. Naar aanleiding van hetgeen wat wij in onze algemene beschouwing over organisatie en personele lasten hebben opgemerkt. Ik vond dat eerlijk gezegd wel heel erg algemeen van aard. Zoals ook uh, de commissiebehandeling was. En we hebben dus heel specifiek. Op drietal zaken hebben we ingezoomd en daar wil ik toch wel graag een wat duidelijkere reactie op horen van de wethouder. Namelijk, we hebben verkondigd dat wij van mening zijn dat de raad zich intensiever dan tot dusver met de doelmatigheid en effic efficiëntie van de organisatie moet kunnen gaan bezighouden. En om dat te kunnen doen, dat het daarvoor nodig is dat je dan ook de, de, de vergelijking kunt maken die de ten aanzien van de producten en diensten die ze bij de huidige organisatie kosten... kosten in vergelijking met die van in andere gemeenten... dan wel bij andere organisaties of samenwerkingsverbanden. En ook een indicatie willen wij graag hebben van hoe de wethouder denkt... over samenwerking waar het betreft nieuwe producten of programma's en diensten... met andere gemeenten, met andere gemeenten wat betreft de wenselijkheid en de noodzakelijkheid daarvan. Uh, ik, ik vond het, het, de reactie van de wethouder met de verwijzing naar de commissie uh, wel zo algemeen van, van aard. Dat ik daar op deze drie punten geen duidelijke visie op heb gehoord. En die zouden wij graag mee willen nemen in onze besluitvorming. En dan is even de vraag, meneer bauer Wilson: of dit in het onderdeel van de begroting, dat is programma 8 uit mijn hoofd aan de orde dient te komen, dan wil dat u dat in algemene zin, want dat was een beetje ook de afsluiting van de portefeuillehouder. Maar wilt u het in het algemene rondje nu uitdiscusseren, of zegt u we gaan deze vragen specifiek dan inbrengen? Ja, het gaat ermee om het antwoord en niet op het moment waarom dat gegeven wordt, eh, voorzitter. Daar ga ik even op kouwen, meneer bouwers Wilson. Meneer Simons. Voorzitter, dank u wel. Ik heb alleen een, een korte vraag eigenlijk. Uh, bij de commissiebehandeling van de begroting heeft uh, D66 aangekondigd uh, met een alternatieve begroting te komen. Ik heb uh, uh, daarover even een gesprek gehad en ik heb de indruk dat uh, meneer De Vries daar toch nog wel iets over zou willen zeggen. daartoe zou ik hem graag uitnodigen. Dank u wel meneer Simons. Meneer Demmers. Ja, in zijn algemeenheid de opmerkingen gehoord hebben van de diverse partijen. Uh, die zijn natuurlijk valide en die hebben ook te maken met hetgene wat er allemaal is opgeschreven. Maar in zijn algemeenheid vind ik een klein beetje dat het penny-wise en pound-foolish is. Over de algemene uh, belangrijke onderdelen waar wij over gesproken hebben, dat is de kwaliteit van het besluitvormingsproces. En het uh, vergezicht van 52.000 vierkante meter te ontwikkelen is niet aan de orde geweest. En u zou het grootste gedeelte van uw problemen... of die u nu als problemen ziet... dat betekent geldtekort voor de mensen... die uh, misschien aan de verkeerde kant van de streep zitten... geldtekort voor de gemeente... allerlei dingen die onder druk komen zijn. Als u nou het eens van een andere kant zou bekijken... En de inkomstenkant in de mogelijkheden die u heeft. Ik heb 34 jaar geleden al in de krant gezet dat de mogelijkheden in dit dorp onbenut blijven. Dan zou dat een stuk, in ieder geval geestelijke verlichting geven. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Papert, zijn vinger nog omhoog gedaan. Ja dank u voorzitter. Even terugkomend uh, op de inwoners uh, rond het dorp meneer de voorzitter. Ik wacht even. Ja. Gaat u verder uh, ja, u vertelde uh, als Antwoordsburgemeester uh, dat u... Uh... Ja, het is eigenlijk een heel, uh, een heel ruim iets wat u vertelde natuurlijk. Ik zie, niet, ik zie niet dat u zegt van dit is niet tolereren, hier moeten wij wel meteen actie ondernemen. We hebben het over één, twee jaar. In een totaal beeld, in het totale verhaal geeft u dat een beetje aan over het handhaven, dat het anders moet en uh, dergelijke. Ik verwacht gewoon dat u gewoon zegt van uh, zo gauw dit gebeurt dan is dat niet te tolereren. En dan moet er meteen gehandhaafd worden en niet over één of twee jaar. Dat kan, dat, dat kan u niet maken. U moet gewoon zeggen van dit, is niet to dit, dit kan gewoon niet. Dank u wel meneer Paap, Meneer Bluis. Ja voordat we allerlei de detaildiscussies uh, krijgen. Denk ik denk dat er toch één punt voor het CDA heel belangrijk is. Van hoe moeten we deze begroting uh, nu lezen. Hebben we nou een sluitende begroting of hebben we nou geen sluitende begroting? En het CDA kan niet anders constateren dat toen wij dat stuk binnenkregen, meneer memorie van antwoord op een vrijdagavond, dat ik op zaterdagavond mijn wethouder heb gebeld en gezegd van, meneer de wethouder, antwoord, volgens mij is dit voor het eerst in mijn leven dat ik een niet-sluitende begroting aangeboden krijg door het college. Nou, vervolgens uh, is dat in het college behandeld en daar hebben wij antwoord op gekregen. Ja, en dat antwoord ik vind dat nog niet helemaal bevredigend. Kijk, er wordt gezegd van... op 2... Moet ik schijnbaar nu lezen als najaarsnota of zo. Iets, maar okay. Vroeger hadden we ook een op 2. En ik ken elke memorie van antwoord. En ik ken er wel een aantal. Is altijd meegenomen... het moment tot het laatste moment... van de wijzigingen... die bekend zijn binnen... college, schuin en organisatie. De plussen en de minnen werden daar meegenomen. En vaak waren er minnen... en er waren wat plussen. En uiteindelijk werd er dan een begroting vastgesteld. En zo lees ik BERAP 2 in dit geval ook. Er zijn een aantal minnen die op ons afkomen. We weten het al sinds juni, begrijp ik nu, dat het is. En het is, het is allemaal heel vervelend dat het is. Het gaat ook niet de discussie dat ik het college verwijt dat, dat, dat we dat, uh, dat hebben. Want dat is nu eenmaal zo. Dus voor het CDA is het van toch van belang dat er toch een sluitende begroting wordt aangeboden... Uiteindelijk. En... Bij interruptie, voorzitter, dan is het toch, is het toch belangrijk uh, dat het college in dit geval niet de zaak in de, uh, in de werkgroep gooit, maar dat ze een dekkingsvoorstel doen. Bedoelt u dat misschien, meneer Bluis? Meneer Bluis. Nou, uh, kijk, in principe zou er normaal hier een dekkingsvoorstel moeten komen, maar... Dat kan niet al een minuut gedekt worden, die 300.000 euro plus. Het, het zijn nog kosten die meer jaren perspectief zijn. En Maar voor 2011 zullen er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om te komen tot, tot een dekking. Nou, het CDA vindt dat een, ook een verantwoordelijkheid van de coalitie dat dat komt. Vandaar dat wij ook een abonnement in vorm hebben gemaakt daarop om te zeggen... ...jongens, we moeten dat uh, invulling geven. Wij zijn dan altijd weer zo dat we dan ook zeggen, nou, we hebben nogal wat ideeën erover enzovoort, dat schrijven we dan ook op. Maar daar gaat het allemaal niet om wie er nou... hoe, hoe, de, hoe bespaard bezuinigd. Maar wij vinden dat het, het besluit... wat deze raad neemt... duidelijk moet zijn... dat we een sluitende begroting achterlaten. En dat dat goed wordt vastgelegd. Want ik denk dat... Uh, dat je wel kan roepen van het is Berap 2... en die komt pas in december. Ja, vroeger was Berap 2 was in september. En feitelijk... Is het gewoon, had het in het meemooi van antwoord staat gewoon dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om een reëel sluitende begroting te maken. En, en als, dat uit, als we daar overeenstemming over hebben, dan denk ik dat de discussie straks ook makkelijker is om verder nog allerlei kleine dingetjes op te pakken. En dat het naar de werkgroep uiteindelijk mee moet worden genomen, dat is bij het CDA ook wel duidelijk. Dat het niet zo is dat we zeggen, college zoekt u het nu maar... Uh, nu maar uit, en uh, van u komt maar met dekkingsvoorstellen, wat trouwens wel altijd normaal is geweest, dat het college bij tegenvallers gemeld in de BERAP met dekkingsvoorstellen zou komen. Oké, okay. ik snap wel dat we ondertussen bijna al onze reserves of onze rek in onze begroting uh, langzamerhand weg is, daar hebben we ook nog wel een mening over, maar als ik dat moet gaan vertellen dan zit ik hier morgenavond nog. Want ja, er zijn gewoon zaken die problemen geven. En wat belangrijk is, dat, dan zou ik eigenlijk toch moeten vragen... dat Ik, ik wil meer, zou meer willen weten van de beer op de wethouder geeft aan... dat het met name in het sociale vlak zit, dat daar tekorten zijn. Maar misschien zit de, de VRK er ook wel in, de, de 100.000 euro die we... Nou, dat, dan wil ik dat ook wel eens weten of dat er wel in zit... En bijvoorbeeld over de VRK en over de gemeentelijke belastingdienst. Ik noem het maar even in één licht. Ja, uiteindelijk zijn dat maatregelen waarvan gezegd is dat ze in de vorm van budgetair neutraal zouden worden genomen. En ik heb de stukken over de VRK daar ook nog op gezocht. Ja, dan moet je ook uitspraken durven te doen als, als raad op een gegeven moment. We zeggen jongens oké, okay, we wij wij gaan samenwerken. Ja, en dat blijf ik zeggen, dat komt altijd uit allerlei hoedjes... maar niet vanuit raadsleden die dat allemaal verzinnen. Daar zijn allemaal deskundig voor in dienst bij gemeentes en andere overheden. En als je uiteindelijk besluit om dat te doen en het kost meer geld... Ja, dan heb je dus een probleem, dan moet je dat terugzien te verdienen. Nou, en die discussie is wel interessant natuurlijk... van welke van de kosten vinden wij dat we die feitelijk moeten terugverdienen omdat onze organisatie te duur wordt. En daarom is het woord altijd over personeelslasten hebben. Want daar wordt meestal. ja personeellasten moeten naar beneden. uiteindelijk zijn de totale organisatielasten veel te duur. Het verhaal van de overheid. van de VK. ja, natuurlijk gaat over de organisatielasten worden te duur. Eigenlijk tuigen we iets op.